Tis van Kesteren met het NOS-journaal. Er woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf in het Overijsselse Balkbrug. De brand brak rond 7 uur uit in een lood op een industrieterrein, meldt Omroep Oost. In de lood zou afval liggen. Er komt heel rook vrij. De veiligheidsregio raadt omwonenden daarom aan om ramen en deuren te sluiten en het ventilatiesysteem uit te schakelen. Voor zover bekend was er niemand op het terrein in Balkbrug. Een pro-Palestijnse betoger heeft meer dan 16 uur op de klokkentoren van de Big Ben in Londen gezeten. De man klom gisterochtend via een richel over de buitenkant van de toren en verschanste zich op een ornament. Pas rond 1 uur vannacht lukte het hulpverleners om de man met een hoogwerker naar beneden te halen. De politie onderhandelde uren met de man, maar weigerde om van de toren te komen. In een video die hij zelf op social media deelde, meldde hij dat hij van plan was om 3,5 dag te blijven zitten. In de Argentijnse havenstad Bahia Blanca zijn zeker 10 doden gevallen door overstromingen na hevige regenval. In de stad regende het vrijdag 8 uur lang onafgebroken. Bruggen en wegen in de stad zijn vernietigd. De gebouwen staan onder water en grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit. Ruim 1100 Argentijnen moesten hun huizen verlaten. De Mol en de winnaar van het programma Wie is de Mol zijn bekend. De finale met actrice Maaike Martens, presentatrice Roos Mogré en programmamaker Stijn de Vries was in de Halle in Amsterdam. En daar werd bekendgemaakt dat Roos Mogré dit seizoen heeft gewonnen. Zij wist Stijn de Vries te onthullen als de Mol, degene die het spel saboteert. Door de Vries te ontmaskeren heeft Mogré ruim 8000 euro gewonnen. Dat is de laagste prijs ooit. Het weer. Vandaag wordt een zonnige dag met alleen enkele hoge wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 11 tot maximaal 19 graden. Morgen begint de week op sommige plaatsen mistig. Later zijn er flinke zonnige perioden bij maximaal tussen de 11 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hou van lekker eten, dus ga ik vaak naar Saar. Kom ik er op visite, nou de staat het klaar, dat klaar. Dat is een schievertje, een Van lekker slapen, Liefst in een berg gooien. Dan leg je lekker warm in, dan droom je toch zo mooi. Dat is een ziekertje, rare zwiepertje, Onze ziekert met zijn uitersteen stoel. Dat is een ziekertje, rare zwiepertje, Onze ziekert is in alle dingen doet. Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, de sprong's door zo'n gezicht.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 Geef me vlug een zoen Ik hou van uniform En ik ben dol op jouw pensioen Pensioen Pas trokken we uit de loterij een aardig fresje. zei tot bevrienden, maak met mij een aardig Langs de Rijn, in een wip, zak er Zat het klepje op de boot? Ja, zo rijd je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maneschijn. Vier, vier, vier, Aan de vier, vier, vier. Of drie, vier, vier, vier Zo reis je mee. een nieuwe wensen schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit Dit is zo dertig, dit is zo fijn, fijn, fijn, Zo reis je Klopt,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 Dit wordt je op je en maar aan je Maar als ze weer en niet is niet is en niet is maar als ze weer en niet is dan het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 Jong maatje zijn goud In een kostbare harem gestoken T Had hem nimmer aan liefde ontbroken Maar ja, toch had het hem bitter berauwd Ja, toch had het hem bitter berauwd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 Het je gaat van ons scheiden, slapen wij straks ongestoord.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 rendez bij het licht der maan, zal je me niet laten staan? Het komt mij voor dat jij wat wispeltuurder bent. Ja, ja, jij bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn al die maar malle kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. Rendez-vous bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan, ben nerveus. Je Denk er aan, rendezvous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 Ik zag haar lopen en was weg van haar, ze bleek alleen en zonder eigenaar. Ik dacht dat dit, dat is voor mij de varenkant. ze is bijzonder lief, ze lijkt op jou. Hey mama, mama kom eens gauw, kijk eens naar mijn meisje want ze lijkt op jou.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 Hey, yo.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 En zijn plaat, och, was ik maar bij moeder thuisgebleven? gebleven. plaat met, uh, staat met 450.000 exemplaren. Het boek was best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En die plaat hoort u nu. Tony Hoes met vader, waar is moeder gebleven? Dus niet, uh, oh, was ik maar bij moeder thuisgebleven? Maar uh, die doet het niet. <laughs> dus als alternatief, uh, vader, waar is moeder gebleven?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 op het aanplakbiljet staat mijn naam, dik en vet, net chevalier. Het publiek dat is wild, mijn gage niet mild, voor mijn draai. La la, en dat doe ik voor jou. Wie pour toi, zij comme des fleurs. Wie pour toi, en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 Tiste komt voor 57. Niemand? Nou, 5-5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 een andere smaak in haar gast. dat leek een lang geen gekke idee Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, cola. pepermus, Peper karamel, karamel. Ananas. ananas Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten Verboden vruchten Verboden vruchten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 Cola, cola, cola, cola zevremens, karamel, karamel, karamel ananas, ananas, ananas, maar ik zeg er wel bij We vruchten, we wonen vruchten We wonen vruchten, vruchten, voor iedereen behalve voor mij We vruchten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 Voor iedereen behalve voor mij Verboden vruchten Verboden vruchten Verboden vruchten. vruchten Voor iedereen maar niet voor mij Voor iedereen maar niet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 met de rijken en de armen op de wereld wordt armer. Alles duurt nog altijd lang, lang, lang. Er veranderde niet veel in honderd jaar. Drink nog een glas op alles wat er was. De goede oude tijd, mooie tijd. Nou, die tijd die krijgt nog mooi van mij de zegenaar. na na na na. Na na na na na.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 een muis in een molen in Mokum te zijn Ik zag een muis Waar? Daar, daar op de trap. trap Waar op de trap? Nou daar, een Met kleine muis op knopjes Nee, het is geen grap, geen Vluchten. Hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat, Wat is er? Leeg want geen vrouw durft erin.